8 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Kabinetsplannen met PGB levert niet de gewenste besparing op. Nieuwe machthebbers Libië sturen extra troepen naar belegerde woestijnstad. En Europa wil automatisch belsysteem auto-ongelukken verplicht stellen. <tikt> De plannen van het kabinet met het persoonsgebonden budget leveren niet de gewenste besparing op. Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau die in handen zijn van de NOS. Het kabinet wil 900 miljoen euro bezuinigen door het overgrote deel van de PGB's te schrappen. Maar de plannen leveren niet meer op dan 600 miljoen en het werkelijke bezuinigingsbedrag kan nog lager worden. Voor de zomer beloofde staatssecretaris Veldhuizen van Zanten dat alle PGB'ers die zorg nodig hebben deze ook houden. En door die belofte kan de totale bezuiniging op nul uitkomen, zegt het Centraal Planbureau. Dat had de kabinetsplannen op verzoek van GroenLinks doorberekend. De hele oppositie wil dat de plannen van het persoonsgebonden budget van tafel gaan. Bij de Libische woestijnstad Beni Walid zijn vannacht extra troepen van de nieuwe machthebbers gearriveerd. Ze bereiden zich voor op een gewelddadige inname van de stad, die een van de laatste bolwerken van Gaddafi is. In Beni Walid houden zich zoons van Gaddafi's schuil en mogelijk ook Gaddafi zelf. De overgangsraad heeft de versterkingen gestuurd nadat Gaddafi zijn aanhangers had opgeroepen om voor Beni Walid te vechten. De laatste dagen waren er geruchten dat Gaddafi naar Niger wil vluchten of al is gevlucht. Aanleiding voor de geruchten was een konvooi dat vanuit Libië Niger was binnengereden. De Libische regering heeft Niger gevraagd om de grens voor Gaddafi te sluiten. Maar dat land zegt dat de grens daarvoor te lang is.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 Het systeem belt automatisch 112 en geeft de positie van het voertuig door. In 2009 is al eens geprobeerd om het systeem vrijwillig in te voeren, maar dat stuitte op veel weerstand. Onder meer Frankrijk, Groot-Brittannië en Denemarken vonden het systeem te duur. Het inbouwen van een automatisch belsysteem kost ongeveer 100 euro. Eurocommissaris Kroes verwacht dat het systeem jaarlijks honderden levens redt. Veel Poolse jongeren in Nederland zitten in de problemen. Vaak zijn ze laag opgeleid of werkloos. Dat blijkt uit een studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau onder 600 Polen die de laatste jaren naar Nederland zijn gekomen. Van de jongeren heeft iets minder dan de helft alleen basisonderwijs gehad. En een vijfde van alle Poolse jongeren heeft geen werk. En daar staat tegenover dat veel oudere Polen in Nederland... vaak wel een middelbare of hogere opleiding hebben gehad. De positie van de Poolse jongeren toont volgens het SCP aan... dat de integratie van Polen niet zonder problemen verloopt. Toch heeft die groep volgens het SCP potentie... omdat ze op verschillende punten een betere uitgangspositie heeft... dan niet-westerse allochtonen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft te weinig astronauten in dienst. Dat schrijft een onafhankelijk Amerikaans onderzoeksbureau... Er werken nu nog 60 astronauten bij de NASA. Tien jaar geleden waren dat er nog zo'n 150. Door de beëindiging van het Space Shuttle-project zijn er minder astronauten nodig. Maar het huidige aantal is volgens de onderzoekers toch te laag voor de missies naar het internationale ruimtestation ISS en voor ruimtereizen in de toekomst. Als er bijvoorbeeld iemand ziek wordt, dan zijn er te weinig vervangers. Het rapport werd opgesteld door 13 ruimtevaartdeskundigen van wie er vijf bij de NASA hebben gewerkt. PvdA-leider Cohen is ook voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen... beschikbaar als lijsttrekker. Dat zei hij in het KRO-televisieprogramma Oog in Oog. Cohen wil de partij ook aanvoeren als er pas over drie jaar verkiezingen zijn. Maar hij gaat er niet vanuit dat het kabinet de vier jaar volmaakt. Cohen denkt dat er eerder verkiezingen zullen zijn. Als gedoogpartner PVV de regeringspartijen zo blijft uitschelden... dan kan dat nog vervelend worden, zei Cohen. De Margeussee heeft op Curaçao een Nederlander aangehouden... op verdenking van drugsmokkel. De man van de 31 werkt op de marinebasis Parera... en hij zou cocaïne in dienstenenveloppen naar Nederland hebben gestuurd. De zaak kwam half juli aan het licht... toen marinemedewerkers enveloppen die ze in de post vonden niet vertrouwden. In verband met deze zaak zijn op Curaçao verschillende huizen doorzocht. Het weer vanmiddag bewolkt met af en toe buien. Het wordt maximaal 18 graden en er staat een stevige zuidwestelijke wind. Morgen bewolkt en ochtends wat regen, maar ook wat warmer. ANWB-verkeersinformatie, 27 files, bijna 100 kilometer bij elkaar. Nog altijd een stukje minder dan gebruikelijk. Na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10... tussen knooppunt De Nieuwe Meer en Geuzenveld, 2 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. En de meeste vertraging op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Bij Bildhoven, 8 kilometer. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Bij Maren, 11 kilometer.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 Floris Jan, wat wil jij later worden als je groot bent? Koerier, opa. Oké. Okay. En jij dan, Diederik? Winterschilder, opa. Of de pijnlegger? De bestelwagen van je dromen. De Mercedes-Benz Sprinter. Met standaard automaat en zuinige en krachtige motoren. Al voor 18.900 euro. En nu met een droom van een inruilpremie. Ga snel naar de Mercedes-Benz dealer voor nog veel meer voordeel. Weet je wat? Doe het dan lekker zelf.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 Nee, pijpwitter. De bestelwagen van je dromen rijdt u al voor 18.900 euro. Of u leest hem vanaf 99 euro per week via Mercedes-Benz Charterway. Ontdek, ervaar en geniet op de Hiswa te water. Honderden nieuwe boten. Van kitesurfer tot luxe jachten. En volop spetterende activiteiten. Nog tot en met zondag in Nijmuiden. Meer informatie op Hiswa.nl. Verheugt u zich ook zo op het kerstpakket?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 en Marcel Ooster. Goedemorgen. Aan knippen, dat is helemaal niet nodig. Biomelk is zo gewild dat het ten onder dreigt te gaan aan het eigen succes. En de bezuinigingen op de persoonsgebonden budgetten... levert bijna niets op, zegt het Centraal Planbureau. Tenminste, als de kwaliteit van de zorg nog beter moet worden... zoals de staatssecretaris beloofde. Ik wil naar een systeem toe waarin de cliënt zegt... Nou, hierdoor kan ik weer meedoen in de samenleving. Hierdoor ben ik op tijd op mijn werk en dan kan ik blijven werken. Maar dan is er dus geen besparing. Zo dadelijk de reactie van de regeringspartij VVD. Eerst maar naar de cijfers en de aanvrager van het onderzoek. Ja, wat al met al is dat een flinke tegenvaller voor het kabinet. Slans rekenmeester, het Centraal Planbureau, heeft uitgerekend... dat de besparing voor het PGB niet haalbaar is. NOS heeft de notitie in handen en daarin staat te lezen... dat in het ergste geval de maatregelen helemaal geen geld op gaan leveren. Want als het kabinet de belofte waar wil maken... dat mensen die zorg nodig hebben er niet op achteruit zullen gaan... dan kan de hele besparing verdampen. GroenLinksleider Jolande Sap heeft de notitie ook gelezen. Nou, het Centraal Planbureau heeft op verzoek van GroenLinks uh, de, de kabinetsplannen doorgerekend... en concludeert dat uh, die bezuinigingen die het kabinet op het persoonsgebonden budget wil plegen... geen bezuiniging zijn, dat het niks oplevert. Hoe concludeert hij dat? Nou, in het onderzoek blijkt dat als wat het kabinet steeds zegt het recht op zorg uh, voor mensen uh, voorop blijft staan... als dat niet aangetast wordt, dat was een zware belofte van onze premier zelf... dat dan die plannen niks opleveren. Omdat de zorg die mensen in eigen regie regelen veel goedkoper is dan de zorg die mensen in een instituut... Zegt het CPB volgens u alles wat uh, het kabinet zegt en aan beloftes doet... Het kabinet, dat kunt u niet waarmaken? Ja, het CPB laat zien dat het niet waargemaakt kan worden. Dat uh, als je het recht op zorg serieus neemt, dat je dan hiermee niet kan bezuinigen. En het Centraal Planbureau laat bovendien zien dat als je de plannen van het kabinet doorvoert... dat er dan 20.000 banen verloren gaan. Dus dat komt er nog eens bovenop. Goed nieuws voor GroenLinks lijkt me zo. Ik denk vooral goed nieuws voor mensen met een persoonsgebonden budget. Want die maken zich grote, grote zorgen dat de mogelijkheid die ze nu hebben... om de zorg uh, ja, volgens eigen regie te regelen en daarmee ook een goed leven te hebben ondanks dat je zorg nodig hebt, die groep maakt zich grote zorgen over hun toekomst. En ik hoop heel erg dat we met deze berekening in de hand... ook de coalitiepartijen en het kabinet kunnen bewegen om andere maatregelen te nemen. Andere maatregelen die een echte bezuiniging in de zorg kunnen opleveren... maar die de eigen regie van mensen niet aantasten. Denkt u dat het kabinet en de coalitiepartners overtuigd kunnen worden? Want ja, die hebben uh, ondanks al dat maatschappelijke verzet toch gezegd dit moet gebeuren. Ja, ik denk dat er openingen zullen ontstaan. Kijk, ik, ik, ik, ik neem serieus dat de minister-president en de staatssecretaris... zelf steeds hebben gegarandeerd dat het recht op zorg niet aan de orde is. En we weten ook dat het kabinet die 18 miljard bezuinigingen... heel erg serieus neemt. Als er nu cijfers uh, op, op tafel liggen waaruit uh, keihard blijkt... dat dat niet te combineren valt... en dat de kabinetsplannen per saldo nul bezuinigen... dan zullen ze iets anders moeten. Nu moet er uh, mogelijkheid ontstaan om in gesprek te gaan. Want als je mensen de eigen regie afneemt... Terwijl Nederland er niks beter van wordt, ja, dan ben je natuurlijk met raar beleid bezig. Maar het kabinet zegt ja, wij geloven erin dat het allemaal wel kan maar als je het allemaal maar slimmer gaat organiseren en uh, ja, meer uh, initiatieven gaat nemen. Dan kunnen we wel die zorg gaan leveren. Gelooft u dat nog nadat u het CPB heeft gelezen? Nou ja, het is geen kwestie van geloven meer nadat je het Centraal Planbureau hebt gelezen. Maar je ziet dat de rekenmeester van dit kabinet... het kabinet zelf eigenlijk op de vingers stikt en zegt... ja, dat is wishful thinking, maar de realiteit is een andere. Deze plannen van het kabinet, gecombineerd aan de toezegging... dat het recht op zorg niet in het geding is, gaan niks opleveren. Wat gaat u nu doen? Wat moet er gebeuren op korte termijn? Nou, ik ga een debat aanvragen hierover met de minister-president. En ik wil dat het debat nog voor de algemene beschouwingen plaatsvindt. Eh, waarbij eh, ik ervan uitga dat we de coalitiepartij je ook kunnen bewegen om deze plannen nu in de prullenbak te gooien... en uh, met goede nieuwe plannen te komen. Jolande, Sap hoorde u in Marcel Bril sprak met haar. Ja, GroenLinks is blij. Uh, we zijn natuurlijk erg benieuwd hoe de coalitiepartijen reageren... op die berekeningen van het CPB. Daarom gaan wij uh, naar Den Haag, naar Tweede Kamerlid van de VVD... Tamara Venhooy. Welkom in de uitzending. Mevrouw Goedemorgen. Nou, We zijn benieuwd. Wat vindt u van deze cijfers? Nou ja, ik heb uh, vanmorgen inderdaad het bericht uh, gelezen in de krant en op de website. Dus uh, anders dan andere mensen ken ik de cijfers nog niet. Ik heb ook begrepen dat het een conceptnotitie is. Maar wat ik erover gezien heb, uh, blijkt wel dat het uh, heel heftige informatie is. En ik wil dan ook heel gauw een reactie van de staatssecretaris met uitleg hierover. Ja, want zou het kunnen betekenen dat um, uiteindelijk die bezuinigingen teruggedraaid zullen worden... als het toch niets oplevert, zoals blijkt? Ja, je ziet inderdaad dat hier uh, cijfers liggen die uh, inderdaad van het CPB komen. Dus die neem ik serieus. Aan de andere kant zijn we natuurlijk niet over één nacht ijs gegaan... met de besluitvorming over uh, het persoonsgebonden budget. Betreft ook heel veel mensen, dus uh, ja, zoiets doe je ook niet uh, lichtvaardig. Maar dit betekent wel dat er nog eens goed naar gekeken moet worden. En ik wil die cijfers dan ook echt grondig bestuderen voordat ik die ook uh, kan duiden. Ja, nog even de cijfers. 900 miljoen wat zou de besparing zijn. Die zou niet gehaald worden als de kwaliteit op uh, pijl blijft. Nou, kan er wel bespaard worden. Zo'n 600 miljoen euro altijd nog. Maar dan gaat de kwaliteit achteruit. Valt zoiets te overwegen voor de VVD? Ja, er speelt nog iets anders. Uh, we hebben voor, de, uh, zomer, voor het zomerreces een motie ingediend. Een oproep aan het kabinet om te komen met uh, een uitwerking van dat recht op zorg... en uh, die kwaliteit en de eigen regie. Daar stuurt de staatssecretaris voor Prinsjesdag een uh, brief over. En daar zou ook uh, veel meer gezegd kunnen worden over hoe het wel kan. Dus ik wil die twee zaken ook graag naast elkaar leggen. Maar ik wil wel uh, op heel korte termijn uitleggen... ook van het uh, ministerie over wat het CPB zegt. Maar, nog een keer de vraag. Zou de kwaliteit iets achteruit kunnen gaan? Iedereen moet iets inleveren met die bezuinigingen? Ja, je ziet inderdaad dat we, uh, iedereen heeft het over een bezuiniging... maar de komende jaren geven we 15 miljard extra uit aan zorg. Maar we hebben wel te maken met grote vraagstukken zoals demografische ontwikkeling. En je ziet dat er heel veel innovatie mogelijk is. Dat is er, zeker in het persoonsgebonden budget voor veel mensen ook uh, altijd zo geweest. Dus ik denk wel dat het mogelijk is om met minder meer te kunnen doen... Maar dat zegt nog niks over de kwaliteit. Dus die blijft dan op pijl. Daar gaat u ook voor. Ja, wat ik zeg is dat je met minder geld ook volgens mij... veel meer kwaliteit kunt bereiken. Maar dat zijn ook weer vraagstukken waar we het al veel over hebben in de zorg. Wat er nu voor ligt is een, uh, een uitspraak van het CPB. Ik heb zelf de cijfers nog niet, maar wat ik dan uit de krant lees. Ja, ik vind dat heel heftige informatie. En ik, ja, ik moet daar gewoon ook meer duidelijkheid over krijgen. Ja. Uh, toch willen wij daar nog eventjes over voortborduren. Want uh, zou 600 miljoen voor u voldoende zijn? De besparing die u voldoende volgens het CPB, binnen de coalitie, eh, zou, die het zou opleveren. Ja, gegeven het feit dat er al 15 miljard extra naar de zorg gaat... moeten we het huishoudboekje van de overheid natuurlijk wel op orde krijgen. Niet zozeer om het huishoudboekje sluiten te maken... maar ook om in de toekomst zorg te garanderen. Dus het gevaar wat ik nou zie is als je 600 miljoen... Uh, in plaats van 900 miljoen bespaart... Dan, je dus 300, dan moet je dus 300 miljoen extra gaan zorgen. En ik wil dus niet dat dit als een boemerang terugkeert... naar de mensen die dus een persoonsgebonden budget hebben. Want dan zou dit een discussie zijn die GroenLinks ook uh, op het over de rug van deze mensen heen. En da daar wil ik, dat pad wil ik zeker niet opgaan. Nee, en, en dat systeem, ook al levert het niet de voldoende bezuinigingen op... wilt u in ieder geval van dat systeem af van die persoonsgebonden budgetten? Nou, wat we zien is dat er een aantal hele goede elementen... in dat persoonsgebonden budget zitten... die we juist ook willen doorzetten naar uh, de thuiszorg... naar de zorg in natura, zoals dat dan technisch heet. En je moet uh, leren van de goede dingen. En in uh, de plannen van het uh, kabinet, en daarom hebben we dat ook gesteund... zit dus ook juist die kwaliteitsverbetering ook voor andere mensen. Hè? Want er zitten zo'n taal zo'n 600.000 mensen die langdurige zorg hebben. En dit zijn 130.000 mensen met een persoonsgebonden budget. En daar kun je dus van leren, want iedereen heeft recht op goede zorg. Mevrouw Fenrooy, Tweede Kamerlid voor de VVD. Dank voor jullie snelle reactie. Graag gedaan. Worden ze slachtoffer van hun eigen succes. Ecomelk is niet aan te slepen. En dat levert vooral heel veel stress op... bij de 320 biologische melkboeren in Nederland. Zo meer erover. Eerst naar John Bakker. Tot nu toe vond je het meevallen te spits nog steeds, John? Ja, nog steeds. 30 files, 110 kilometer bij elkaar. Nou, normaal zitten we nu al zo rond de 150, 160 kilometer. Ook niet al te veel bijzonderheden. Er was wel een ongeluk gebeurd op de ring van Amsterdam, de A10. Er staat tussen knopen het Amstel en Geuzenveld. Nog 7 kilometer file... Alle rijstroken zijn weer open. De meeste vertraging op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Tussen Amersfoort-Vathorst en de maar een 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Griekenland kan best uit de eurozone. Dat zei Willem Vermeent eerder in onze uitzending. Ondertussen werkt hij vanochtend driftig door aan zijn boek over de euro. En Joris van de Kerkhof zit mee te lezen. Het boek... Uh, dat vordert langzaam. Uh, Joris, uh, de PvdA-politicus, uh, ondernemer en hoogleraar, die zegt dus dat uh, Griekenland eruit kan. Dat is een afwijkende mening onder de deskundigen. Hoe is dit dan bij Italië? Kan, die ook, uh, kan dat land ook terug naar de lieren? Ja, ik zie Italië nog niet staan. Hij is wel op weg naar een politieke. Italië moet je nog over nadenken. Uh, kunnen ze terug. Ja, ja. Kunnen ze terug naar de lieren ook, ook er maar uit? Nou ja, als je nou kijkt, er is heel veel onrust over Italië. Maar uiteindelijk, als je kijkt over de afgelopen 50 jaar... is Italië er altijd weer bovenop gekomen. Griekenland ook, toch? Jawel, maar kijk, Italië komt met een groot zwart circuit. Dus ik heb wel eens gezegd, als Italië gewoon netjes de belastingen gaat in... is er niks aan de hand. Ik bedoel, dan hebben ze ook geen problemen. Dus het grote probleem zit in Italië, bij de uitvoering. Nou, ze hebben nu een bezuinigingsprogramma aangekondigd. Dus ja, ik ben echt niet bezorgd over Italië. Dat vind ik echt overdreven. Ook in de financiële markten zie ik dat. Uh, Spanje geldt hetzelfde. Uh, Spanje komt er ook weer bovenop. Ierland? Ook. Het zijn landen die voor de crisis goed bijlagen. Hadden een relatief hoge economische groei. Dus die paniek vind ik echt onzin. We zitten uiteindelijk op dit moment... is het probleem, vind ik, beperkt tot Griekenland. Ja, en dus en als Griekenland weggaat... Dan, dan is het voor al die anderen dus echt een stuk beter. Ja, er wordt wel eens gezegd dat als Griekenland weg zou gaan... dat we een soort domino-steentjes krijgen. Maar ja, laten we realistisch zijn. Spanje is onvergelijkbaar met Griekenland. Italië is onvergelijkbaar met Griekenland. Ierland ook. Ierland komt er bovenop. Er wordt hard gewerkt. Ierland was een aantal jaren de Ierse tijger... met geweldige groei percentages. Uh, Spanje deed het ook goed. Uh, kijk, die landen komen gewoon bovenop. Ik bedoel, het beleid is niet goed geweest, ze hebben de crisis gehad, maar uiteindelijk wat ze nu als het ware in de pijplijn hebben zitten en wat ze voornemen zijn om te doen, ja, dat wekt vertrouwen. Dus ik ben veel minder somber uh, dan al die panieken op die beurzen. En je moet je realiseren, beurzen is kudde gedrag. Iemand gaat lopen en de andere loopt erin. Het is dus irreëel vaak. Als je kijkt naar de beurzen, die zakken in elkaar. En dan ga je kijken naar de bedrijven en die bedrijven zijn gewoon gezond. Er is niks mee gebeurd met die bedrijven. Alleen door de paniek op die beurzen dalen de koersen. Terwijl het gezonde bedrijven zijn. En dat praten we elkaar dan allemaal aan. Althans de mensen die op de beurzen uh, actief zijn. Maar u, nu samen met Bolkenstein... Uh, fijn hè, dat oude paarse gevoel uh, weer, weer terug te hebben... praten dan nu van... Uh, ja, doet dat Griekenland dan maar weg. En dan gaan er allemaal meer mensen denken. Terwijl misschien de praktijk is van gewoon solidariteit. Kent u dat woord nog? U bent van de Partij van de Arbeid. Jawel, natuurlijk. wel. Je, je moet solidair zijn. En het is ook buitengewoon belangrijk... dat uh, de Europese Unie uh, eenheid uitstraalt. Gewoon helpen elkaar... Maar je moet ook realistisch zijn. Uh, eigenlijk wat we hadden moeten doen, vorig jaar al... Uh, toen Griekenland in de problemen kwam... hadden we gewoon zakelijk, emotioneel kan het niet... zakelijk moeten zeggen, oké... Okay, een deel van die schulden uh, worden kwijtgescholden. Dat had de bank ook moeten doen. Dan had je in één keer de pijn genomen... had je één keer een oplossing gehad... en had Griekenland minder lasten gehad... Uh, minder uitgaven gehad... en had die ruimte kunnen benutten... Om de economie uh, op peil te houden, op te peppen. Ja. En nu is het zo: alle kosten moeten ze nu maken aan aflossing en rente. En die economie die krimpt bij het leven. Ja die komt er gewoon. Die moet heel realistisch zijn. Dat geld krijg je niet meer terug. Kun je beter nu zeggen? Nou, goed, dat, zeggen we dan, dat zegt u dan uh, nu. Dat had allemaal gekund vorig jaar. Nu moet het tussen allemaal anders. Hier ligt nog, u bent een boek aan het schrijven over de euro. Hier ligt nog een boek over de zorg. Gaan we het zo ook over hebben? Over PGB's. Hebt u ook al verstand van? Dankjewel. Oh, dat sluit dan mooi aan. De uitslagen van het onderzoek van het Centraal Planbureau. Willem Vermeent en Joris van der Kerkhof. Nou, we blijven even in de zorg, want velen van ons hebben het als kind moeten laten doen. Neusamandelen verwijderen. Mm -hmm. Jij? Ja, okay. ik kreeg een, kreeg een autootje. Ach, wat en, schattig. En een ijsje. Hè. Dat schijnt ook pijn te doen. Maar ja. ik heb ze nog. Nou, nu blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Utrecht... dat het eigenlijk helemaal niet nodig is. Dat is te lustig, niet? Ja, Ouders moeten, moeten afleren meteen de neus mandel te laten knippen bij hun kind. Als het uh, vaak verkouden is, pleiten de onderzoekers. Nou, een van hen is hoogleraar Kinderkano-heelkunde. Anne Schilder van het UMCU. Goedemorgen, mevrouw Schilder. Goedemorgen. Waarom is het nou niet meer nodig bij voortdurende verkoudheid? Nou. Oh. We hebben heel lang gedacht dat die operatie goed werkte... omdat uh, kinderen na het knippen van de neus mandel vaak uh, minder uh, vaak verkouden werden. En het onderzoek dat wij hebben gedaan... hebben we voor het eerst kinderen vergeleken die we wel opereerden met kinderen... die we aanvankelijk niet hebben geopereerd. En toen zagen we eigenlijk dat in beide groepen... het aantal verkoudheden in gelijke mate afnamen. En uh, daarom zeggen we nu van kun je eigenlijk... Uh, aanvankelijk net zo goed afwachten of de, de natuur het vanzelf oppakt. Ja, maar ooit heeft iemand gedacht dat heeft met die neusamandelen te maken? Ja, dat, dat, dat denken we ook nog steeds. We weten dat uh, de neusamandel is wel een, een, een bron van verkoudheden is. Maar uh, de eenvoudige oplossing om hem dan waar weg te halen... dat blijkt uh, niet de meest voor de hand liggende oplossing te zijn. Maar mevrouw Schilder, ik was niet eens vaak verkouden. En toch hebben ze ze eruit gehaald. Zit dit in onze cultuur? Dat uh, zit heel sterk in onze cultuur. Wij uh, houden in Nederland eigenlijk niet zo heel erg van medicijnen. En uh, we houden eigenlijk er meer van om uh, voor een operatie te kiezen. Omdat we dan eigenlijk het gevoel hebben dat we er uh, alles aan gedaan hebben. Nou, uh, zei ik net al, ik heb ze nog. Betekent dat dan dat mijn ouders of mijn huisarts misschien eigenwijs was? Um, ik denk het niet. Um, ik denk dat... Uh, de, eigenlijk de amandelen vrijwel nooit zomaar voor niks zijn weggehaald. Dat er helemaal uh, geen klachten waren en toch besloten tot een operatie. Dus ja. ik denk dat u wellicht als kind heel weinig last heeft gehad... van uw keel of uh, van verkoudheden of van uw oren. Ja, maar wat ik eigenlijk ook wil aangeven op dit moment... Aan, aan, aan, aan wie ligt het dan? Wie, wie, wie zou er extra moeten opletten? Zijn dat dan de ouders die wat kritischer moeten zijn? Of zijn het de huisartsen? Ik denk allemaal. Ik denk de ouders huisartsen en de kno -artsen. Ik denk dat deze studie eh, geeft een heel mooi stukje van uh, de puzzel uh, van wat moet je nou doen als een kind vaak verkouden is. Het geeft een hele mooie aantwoordende informatie en hiermee kun je eigenlijk samen als uh, ouders met de dokter gaan praten van wat kunnen we nou eigenlijk het beste eraan doen. Want dat het vervelend is, die uh, terugkomende verkoudheden, dat, dat weten we ook. Vindt u nou dat er een schrijver moet uitgaan, want 60% van de kinderen wordt nog van de amandelen afgeholpen, dat er een schrijver moet uitgaan naar alle huisartsen en KNO-artsen, uh, waarin staat uh, liever niet doen? Nou, het is niet zo dat 60% van de kinderen uh, de amandelen worden weggenomen. Dat, oh. dat aantal ligt veel lager. Um, uh, wat wel zo is, is dat er is in Nederland een, een richtlijn... die is een aantal jaren geleden uitgekomen uh, voor uh, ziekte van de amandelen. En uh, deze richtlijn zal zeker worden aangepast. Goed, moet dus worden aangepast. Hartelijk dank voor uw uitleg, mevrouw Schelder van het UMCU. Biologische melk, daar zouden we het nog over hebben. Dat is eigenlijk goed nieuws en slecht nieuws voor deze melk. Om met het positieve te beginnen. De vraag naar ecomelk is momenteel ongelooflijk groot. Een verdubbeling in tien jaar tijd. Nou, dan het negatieve. De 320 Nederlandse biologische melkboeren kunnen die vraag helemaal niet aan. Ze produceren te weinig. En daarom wordt er momenteel ecomelk geïmporteerd vanuit Engeland. En dat is dan weer niet zo duurzaam. Verslaggever Jeroen Schutijzer trok zijn lieslaarzen aan... en begaf zich in de wereld van de Bertha's en de Greta. René Kruis is voorzitter van Eco Holland. Markt van biomelk oververhit. Wat zijn dat allemaal voor alarmerende berichten? Ja, dat zijn berichten die voor ons positief zijn, omdat we op dit moment uh, met, de, met de mankement zitten dat dus de consumptie die gaat toenemen en de productie van biologische melk die blijft daarbij achter. Hoe komt dat? Enorme tekort. De consument die kiest dan toch weer bewust voor, uh, voor biologische melk. Maar ik moet er ook bij zeggen, uh, Arla is uh, vorig jaar in Nederland gekomen. En uh, Ecomel, Friesland Voetskampina, die hebben boerenlandmelk op de markt gebracht. En er wordt ook meer reclame gemaakt hè, voor biologische melk. Ja, zonder meer. En dat is natuurlijk een goede zaak. Alleen we moeten zorgen aan de onderkant dat we dus uh, voldoende productie behouden. Ja, want ja, je denkt Nederland, zuiverland en nou moeten we biologische melk importeren. Dat is toch een schande. Het is wel typisch voor Nederland dat Nederland, als je zegt, terecht een zuiverland is. En, uh, het is een tijdelijke maatregel. Komen we komen nu gewoon melk tekort. En, uh, Engeland heeft melk over op dit moment. Dus we kunnen daar melk uh, importeren tijdelijk. Totdat we weer voldoende melk hebben van onze eigen melkveehouders. Bij jullie zijn 100 biologische boeren aangesloten. Uh, hoeveel zijn dat er te weinig? Ja, op dit moment kunnen we gerust 40 uh, tot 50 melkveehouders erbij hebben. Je zou zeggen, er staan mensen te springen ja. om in die markt ja. te duiken. Ja. Ja, ik heb ook altijd geleerd, en ik ben zelf ondernemer... om je moet produceren als er markt voor is. Dus de markt is er al ja, ruim een jaar, dan zitten we met deze situatie. Dus de markt is er. Maar er zal wel iets zijn wat dus een aantal melkveehouders tot overbrengt... om in ieder geval niet om te gaan omschakelen. Wat denkt u? Het verschil tussen de biologische melk en de traditionele melk... is naar mijn mening nog te, te klein. Hoe klein? We zitten nu op 10 centen. De biologische melkveehouders beuren op dit moment 10 eurocenten meer... dan de, de traditionele melkveehouder. Ja, en de ouderwetse boer die denkt... nou, ik ga al die sores niet uh, op mijn hals halen ja. voor het voor dubbeltje. Dus we moeten zorgen dat we dus uh, in Nederland... in ieder geval een stabielere biologische melkprijs krijgen. We zijn ook een beetje conservatief, hè? Ja, het is ook uh, het is niet niks natuurlijk. Biologisch boeren is natuurlijk een hele andere tak van sport. Je bent niet binnen een week opeens biologisch, hè? Nee, hele, helaas niet. Uh, dat duurt, uh, ja... Bijna twee jaar. Wanneer hebben we dat weer recht dat tekort? Ik uh, ga ervan uit, uh, binnen twee jaar moeten we de zaak op de rails hebben. Lodewijk en Floor hebben een uh, biologische boerderij hier in Bennekom. Met hoeveel beesten? Uh, tachtig koeien ongeveer. Hoe komt het nou dat zoveel traditionele boeren zo afwachtend zijn? Uh, de meeste boeren zijn gericht op, uh, op groei. Wanneer bij omschakeling zie je toch dat een koe vaak wat teruggaat in productie... en dat je meer land eh, nodig hebt voor eh, hetzelfde aantal koeien. Dus het lijkt dan alsof je niet groeit. Als je naar de omzet kijkt, dus de prijs die je krijgt voor de melk... dan wel degelijk een, een groeislag kunt maken. Daarnaast lijkt het ook een teruggang... omdat je, de weilanden lijken er weer uit te zien net zoals 30 jaar geleden... toen er geen bestrijdingsmiddelen werden gebruikt en heel weinig kunstmest. Dat, dat is voor traditionele boeren vaak een, een, een minpunt. Want die moeten dan in één keer onkruid in het weiland dulden. Nou ja, dit land heeft nog 40, 50 biologische boeren nodig. Wat zou u zeggen? Uh, ja, doen. Uh, maar, maar vooral voor de boeren die, die toch niet die kant op willen... Uh, naar, naar verdubbeling van je stal of verdubbeling van je veestapel. Uh, juist voor die boeren liggen er kansen. En wat hoorde ik nou? Dat u gestudeerd heeft op de universiteit. En op een gegeven moment dacht u van nou... Ik ga lekker koeienmelk. Juist. En toen heb ik een rekensommetje gemaakt. En toen dacht ik biologisch. Daar kan ik het meest mee verdienen. En nu blijkt dus dat we goed zitten. Nee, stilzitten is niks voor mij. En ook niet voor mijn vrouw. Wat deed u dan op die universiteit? Goeie vraag. Ik ben netjes afgestudeerd. Maar daarna heb ik nooit meer achter een bureau gewerkt. Goedemorgen ondernemer. U kent de verhalen wel van de energiebranche. Het kan beter, groener en goedkoper. U houdt uw twijfels. Toch menen wij dat het serieus beter kan. Wij geven elk bedrijf een reden om voor ons te kiezen. Zo zijn wij marktleider in de grootindustrie in Nederland geworden. Wij zijn Eon, Europa's grootste energiebedrijf. Laat Eon het bewijs leveren dat het beter kan. Kijk op eon.nl/zakelijk. Wereldwijd werken wij met man en macht om uw bedrijf nog succesvoller te maken. That's the speed of yellow. DHL Express. Excellence. Simply delivered. Laat E.ON bewijzen dat het beter kan. Zakelijke energie van E.ON. Serieus beter. Natuurlijk kunt u verzuim verzekeren. Maar dat is nog geen verzekering tegen verzuim. Vanaf vanavond bij de VARA. Overspel...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 Als ondernemer bent u druk bezig met dat ene bestand downloaden... dan die factuur verzenden en daarna uw zakenrelatie bijhouden. Maar ga eens terug naar de basis. Kan uw werk niet effectiever? Kan het niet nog leuker? Wij denken zeker dat dit kan, met het netwerk van Ziggo. Want dan heeft u telefonie, televisie en supersnel internet. En doet u alles tegelijk? Kijkt u zelfs tussendoor een internetfilmpje en luistert u online muziek. En dat blijkt de productiviteit weer te verhogen. Werken wordt nog leuker met Ziggo Zakelijk.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 het NOS Journaal. Bezuiniging op persoonsgebonden budget levert niet genoeg op. En systeem voor automatische alarmering hulpdiensten in nieuwe auto's. Goedemorgen, het is half negen. Ik ben Ewald de Jong. De bezuinigingen op het persoonsgebonden budget, die het kabinet voorstelt, leveren niet de gewenste besparing op. Dat heeft het Centraal Planbureau berekend. Met zo'n PGB kunnen mensen zorg op maat inkopen. Het kabinet wil dat minder mensen ervoor in aanmerking komen. Maar de plannen leveren geen 900 miljoen op, zoals het kabinet denkt. maar maximaal 600 miljoen, zegt het CPB. En mogelijk nog veel minder. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten beloofde bij het aankondigen van de plannen dat alle mensen met een PGB die zorg nodig hebben, daar ook straks op kunnen rekenen. En daarvoor is die 600 miljoen dan weer nodig. Als de plannen dus niets opleveren... kunnen ze het wel van tafel, vindt GroenLinks. Het CPB laat zien dat het niet waargemaakt kan worden. Dat als je het recht op zorg serieus neemt... dat je dan hiermee niet kan bezuinigen. En het Centraal Planbureau laat bovendien zien... dat als je de plannen van het kabinet doorvoert... dat er dan 20.000 banen verloren gaan. Dus dat komt er nog eens bovenop. De VVD wil op korte termijn uitleg van de staatssecretaris... over de CPB-cijfers. Nieuwe auto's moeten vanaf 2015 een systeem hebben dat automatisch de hulpdiensten alarmeert bij een ernstig ongeval. Daardoor kan de tijd die politie of ambulance nodig hebben om de plek van het ongeluk te bereiken gehalveerd worden. Eurocommissaris Nelly Kroes heeft dat bekendgemaakt. Iedereen deelt de mening dat het een hele goede oplossing is. ...voor uh, zoveel uh, ongelukken uh, die een uh, afschuwelijke afloop hebben. En uh, deze mogelijkheid zou 700 levens per jaar kunnen redden. En ze, uh, kan 70.000 serieuze uh, consequenties van een ernstig ongeluk uh, voorkomen. Het systeem belt automatisch met 112... ...en geeft de positie van het voertuig en de rijbaan waarop het staat door. Het inbouwen kost ongeveer 100 euro. De nieuwe machthebbers in Libië hebben extra troepen naar de woestijnstad Benny Walid gestuurd. Ze bereiden zich voor op de inname van de stad waar zoons van Gaddafi zich schuilhouden. De verdreven leider heeft zijn aanhang opgeroepen voor de stad te vechten. Mogelijk is hij ook zelf in de stad, hoewel er ook geruchten zijn dat hij naar Niger wil vluchten, of daar al is. Aanleiding voor de geruchten was een konvooi dat vanuit Libië Niger was binnengereden. Bij de ruimtevaartorganisatie NASA werken te weinig astronauten... voor de missies naar het internationale ruimtestation ISS... en voor ruimtereizen in de toekomst. Tien jaar geleden waren er 150 astronauten, nu nog maar 60. Er zijn dan te weinig vervangers achter de hand voor als er bijvoorbeeld iemand ziek wordt. En dat blijkt uit onderzoek door 13 ruimtevaartdeskundigen. Bij de volgende parlementsverkiezingen is PvdA-leider Cohen opnieuw in voor het lijsttrekkerschap. Dat zei hij in het KRO-televisieprogramma Oog in Oog. Ik, wat mij betreft wel, ja. Dus u stelt zich bij deze kandidaat? Nou ja, u, u, u loopt heel erg hard, maar... Uh, nou ja, het kabinet het, kan snel dat, vallen, dat, dat zegt u zelf. Zelf, Dat is waar, ja. en als dat zo is, nou, dan zal ik mij opnieuw beschikbaar stellen, jazeker. Cohen gaat er niet vanuit dat het kabinet de volledige vier jaar volmaakt. Op Curaçao is een Nederlander aangehouden voor drugsmokkel. De 31-jarige medewerker van de marinebasis Parera zou cocaïne in dienstenveloppen naar Nederland hebben gestuurd. De smokkel kwam uit toen marinemedewerkers enveloppen die ze in de post vonden niet vertrouwden. En tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Beer Online. Vanochtend is het bewolkt en er trekken buien van west naar oost over het land. Er waait een stevige westenwind. In de kustgebieden is de wind de komende uren nog hard, windkracht 7. Later in de ochtend neemt de wind wat in kracht af. Vanmiddag blijft het bewolkt en buig met in het noorden en oosten de meeste buien. Tijdens droge momenten haalt de temperatuur maximaal 18 graden. In de regen is het 14 tot 16 graden. Ook vanavond blijft het bewolkt. Het aantal buien neemt geleidelijk af en in de nacht wordt het op de meeste plekken droog. Als het wat opklaart kan er vrij gemakkelijk mist ontstaan. Koud wordt het niet met minima rond 14 graden. Morgen start de dag grijs en lokaal valt er in de ochtend nog een beetje regen. Vanuit het westen wordt het droog en klaart het in de middag ook wat op. De temperatuur klimt morgen naar 19 graden in het noorden tot 22 in het zuiden. Zaterdag is het zonnig en warm met maxima rond 25 graden. In de loop van de dag neemt de kans op onweersbuien toe. Zondag is het buig en valt de temperatuur weer iets lager uit. AWB ah, Verkeersinformatie. 39 files, 130 kilometer bij elkaar... Eigenlijk geen bijzonderheden. De meeste vertragingen op de A9, alkmaar veen tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp, 10 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Diemen en knooppunt de Nieuwemeer, 7 kilometer. A28 vanuit Zwolle naar Utrecht, bij de overheid Maren, 10 kilometer. En op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven, voor knooppunt Leenderheide, 6 kilometer.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 Eugène Mode, goedemiddag. Met Klaas, de eigenaar van je winkelplan. Hallo. Omdat je zaak in een opkomende wijk staat, ga ik de huur flink verhogen. Zonder iets aan het pand te verbeteren. Klaas, wat grappig, mijn vriend heet ook Klaas. Hij is vernoemd naar zijn grootvader, Klaas Jan. Een bedrijfsjurist van Das geeft ondernemers rust tegen een scherp uurtarief. Voor iedereen die direct hulp nodig heeft. Als de huur van uw pand zomaar wordt verhoogd bijvoorbeeld. Kijk op das.nl slash ondernemer. Das, het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. Zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De open-Amerikaanse tenniskampioenschappen in New York... werden dinsdag alle partijen geschrapt vanwege de regen. Gisteren begonnen ze er wel aan, maar het duurde niet lang, Marcella Mesker. En dat was een behoorlijke tegenvaller voor het toernooi en ook voor de spelers. Hè? Ja, absoluut. Er is om precies te zijn vijftien minuten gespeeld. Nadal begon tegen de Luxemburger Gilles Muller kwam met 3-0 achter. Nadal was een, uh, geen goede bui. Hij uh, voeterde, hij was boos op de organisatie. Hij wilde eigenlijk helemaal niet de baan op, want het was weliswaar droog, maar er zat nog zoveel vochtigheid in de lucht, dat het eigenlijk gevaarlijk was om te spelen, omdat de lijnen dan altijd nog glad blijven. En uh, ja, dat da, da brak, brak toch wel iets van een uh, ruzie uit. Nadal, Murray, Roddick hadden allemaal geklaagd bij de organisatie. Ze zeiden, jullie stellen het geld boven de veiligheid van de spelers, en dat is niet goed. Nadal zei Letterlijk, it's the same old story. All you think about is money. En dat heeft mm. natuurlijk alles te maken met het uh, ja, uh, terug moeten geven van de tickets. He, daar komen zo'n 30.000 mensen. Nou, maal 20, 30 uh, dollar. Uh, dat kost natuurlijk nogal wat. TV-belangen, uh, reclameblokken. Uh, dus heel veel geldbelangen zijn ermee gemoeid. Maar al met al, ja, kwartiertje gespeeld, niet meer dan dat. En uh, is zijn klacht terecht, vind je, Marcel? Stond hij inderdaad te glibberen op die baan? Nou, hij stond niet te glibberen, maar ja, uh, ze spelen natuurlijk onder zo'n hoge druk... dat uh, bij een lange rally uitglijden op zo'n lijn, dat zit daar gewoon goed in. En je zag in de hoeken dat het nog vochtig was. Op sommige plekken was het ook nog niet helemaal droog. Het miezerde een beetje in de lucht, dus uh, helemaal veilig was het niet. Dus we hebben zeker een punt. Nou, vandaag gaat het uh, uh, dan ook niet verder. Uh, morgen weer, ja, het ligt aan het weer natuurlijk. En het heeft consequenties voor het schema. Het zal wel niet op zondag klaar zijn. Nee, want er moeten nog bij de mannen vier keer uh, een vierde ronde gespeeld worden. Nou, ja, dat zou betekenen dat uh, een best-of-five wedstrijd... dat ze vier dagen op rij zouden uh, moeten spelen. Nou, dat is onverantwoord uh, qua gezondheid uh, voor de tennissers. Dus uh, ik denk dat gewoon die maandag er, erin zit. En dat zou dan betekenen dat het de vierde keer op rij wordt... dat de US Open een finale krijgt op maandag. Hmm, wordt het niet eens tijd voor een dak boven dat stadion? zou je zeggen van wel, die uh, verhalen gaan natuurlijk nu zeker de ronde. Maar ja, het Arthur Ashe Stadium is nog niet zo oud, 1997 gebouwd, kostte 250 miljoen dollar. Zet er een dak boven, dat is nog eens 150 miljoen uh, dollar. Ja, dat gebruik je dan voor twee weken. Terwijl de USDA liever die 150 miljoen een heel jaar zou gebruiken in de ontwikkeling van uh, jeugdtennis, talentontwikkeling, uh, promotie van de tennissport, uh, toernooien organiseren over het hele land. Dus ja, dat is een afweging die de Tennisbond in Amerika moet maken. Een lastig dilemma. Marcella Mesker, dankjewel. Tilburgse hoogleraar sociale psychologie Diederik Stapel heeft waarschijnlijk jarenlang onderzoeksgegevens verzonnen. Daarom heeft de universiteit hem met onmiddellijke ingang op het non-actief gesteld. En hij mag ook niet meer terugkomen. Onderzoek moet uitwijzen hoe vaak en hoeveel gegevens die heeft verzonnen. Ik dacht Magnificus, Philip Eilander, kreeg van de faculteit waar Stapel werkte... de eerste signalen dat er iets aan de hand was. Ik heb een dag of tien geleden voor het eerst daarvan gehoord. Dat was op zaterdag. En dat is mij aangereikt vanuit onderzoekers die met hem samenwerken. En die hebben mij gezegd van... we hebben toch ernstige aanwijzingen dat er iets niet goed zit. En sindsdien heb ik het verder opgepakt om het nader te onderzoeken. En dat heeft u gedaan door gesprekken te voeren met meneer Stapel zelf... Er zijn drie gesprekken geweest, eentje van twee uur, een van vijf uur en een van één uur. Gaf hij het direct zelf toe? Hij gaf direct toe dat er dingen niet in de haak zijn met zijn onderzoek. Uh, aanvankelijk lag dat nog in de sfeer van onzorgvuldigheid, onorthodox werken, niet volgens de regels. Maar later bleek dus dat het ernstiger was en dat het echt gaat om verzinnen van data en fingeren van data. En dat weet ik eigenlijk sinds gisteren. En over welke periode heeft zich dit afgespeeld? Kortom, hoeveel onderzoeken zijn aangetast, zal ik maar zeggen? Ik heb een commissie ingesteld onder leiding van professor Leeveld. Dat is de voormalig president van de KNW. En die gaat dat precies voor mij uitzoeken, want we willen echt het ondersysteem boven hebben. Want ik vind het belangrijk om daar ook naar de buitenwereld klare wijn te schenken. Maar ik kan dat nu niet zeggen, dat moet juist die commissie doen. En wat heeft Stapel daar zelf over gezegd, over die periode waarover hij met dat soort data werkte? Hij is daar zelf niet heel erg precies in geweest. Maar ik heb wel een aanwijzing dat dat niet van de laatste tijd is... maar waarschijnlijk wel van enkele jaren. En dan in al zijn onderzoeken? Dat denk ik niet, maar dat is ook werk voor de commissie Leerveld. En kan dan ik op het moment doen. dat die commissie rapporteert... dan kunt u gaan bepalen welke onderzoeken worden teruggetrokken. Moet ja. ik dat zo zien? Zeker, want ik vind naar de buitenwereld toe zijn wij als universiteit verplicht... om te laten zien uh, ja, wat niet deugt en dat zullen we dan terugtrekken. Maar dat doe ik pas nadat ik de commissie, de, het rapport van de commissie heb ontvangen. Had het erover door met een andere hoogleraar sociale psychologie. aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Namelijk Roos Vonk. Mevrouw Vonk, goedemorgen. Goedemorgen. Twee weken geleden spraken we uh, over een onderzoek. dat u samen met de heer Stapel heeft gedaan. over de ja. psychologie van het vlees. Weet u nog wel? De ja. egoïsme. Ja, dat weet ik wat dat nog zou op... goed. Ja, en u presenteerde die resultaten voor enthousiasme. Ja. Hoe kijkt u daar nou op terug? Nou, totaal anders. Dat was ook mijn eerste gedachte toen ik dit hoorde gisteren dacht ik, jeetje, hoe zou het nou zitten... met wat ik dan maar even voor het gemak de vleesdata noem. En ik heb ook geprobeerd om uh, Diederik te bellen. Wij kennen, we kennen elkaar goed. En uh, nou, dat is niet gelukt. Ik heb met uh, Marcel Zelenberg, de andere onderzoeker, erover gesproken. En wij vermoeden heel sterk... Uh, ik heb dat inmiddels ook op mijn eigen website uh, vermeld... dat die data gewoon er helemaal niet eens zijn. Welke dat... vermoeden? U, u heeft die vermoedens? Waarop zijn die gebaseerd? Wat, wat heeft u gezien? Nou, ten eerste, ja, terugdenkend, zie je natuurlijk altijd van... goh, ja, ik had natuurlijk een verdenking kunnen hebben. Um, Diederik zei dat het onderzoek was afgenomen door een assistent van hem... op een of een, een A.I.O. of een student, dat weet ik niet meer, op een hogeschool. En um, ik, ik vond het gek dat de naam van diegene die het gedaan had... helemaal niet genoemd werd. Mm -hmm. Want ik dacht... Nou, hij zal wel een, een student daarop hebben gezet... die daar ook over mee heeft kunnen denken. Zo gaat dat meestal, want dat vinden studenten ook leuk. Maar dat was niet het geval. En, en verder, maar, nog? verder nog aanwijzingen? Ja, en, en er was een, um, een resultaat waarvan ik dacht... Uh, want hij had geschreven in een mailtje hoe ze het geanalyseerd hadden. En er was een resultaat waarvan ik dacht... Ja, maar dat kan je toch nooit zo geanalyseerd hebben? En daar heb ik hem toen nog over gemaild... en daar kreeg ik een beetje onduidelijk antwoord op... En toen dacht ik, nou ja, als we er een artikel over gaan schrijven... ga ik die data zelf nog wel een keer analyseren, dan weet ik het. Maar nu ja, was het alleen maar voor een persbericht. Dus toen dacht, dacht ik, ja, ik vertrouwde hem gewoon. Ik heb echt geen moment gedacht aan fraude, omdat hij een heel integer iemand was. Dus hij is echt de laatste persoon... van wie je dit zou verwachten. Nou, toch was het uh, twee weken geleden wel in de media zo... dat er wel twijfels werden gezet bij dat onderzoek. Vraagtekens werden gezet. Er werd wel gesuggereerd dat u met z'n drieën... de uitkomst een beetje naar uw hand had gezet. Ja, en daar was ik toen heel erg door... Ook in gesproken. ons gesprek wel. <laughs> Ging er toen bij u geen belletje rinkelen, toch? Nee, totaal niet. Want, uh, want mijn, mijn overtuiging in, in uh, mijn eigen... en onze wetenschappelijke integriteit is zo groot dat ik vond dat echt heel onthutsend toen. Dat ik dacht, hoe kunnen mensen nou toch denken... dat je als wetenschapper zomaar een beetje een draai eraan geeft? Dat is natuurlijk ja. geen wetenschap. Hoe, hoe doe je dat eigenlijk als wetenschapper? Data verzinnen? Vroegen wij ons af? Nou, dat vroeg ik me dus ook af. Oh, want oh, ja. uh, de, <laughs> Kijk, wat ik me wel voor kan stellen wat je zou doen... als dat de data van een onderzoek je niet zo bevallen... Ja dat je bijvoorbeeld een deelnemer eruit gooit... Die, ja, een, die, die iets doet waarvan je denkt dat past niet bij het patroon... dus ik die nou weghaal... en misschien kan ik ook nog wel een reden verzinnen... waarom die deelnemer eigenlijk niet zo goed is... dan, dan redeneer je dus heel erg naar jezelf toe. Nou, dat, daar zijn wij altijd heel streng op tegen studenten... dat dat dus gewoon echt niet mag. En... Um, maar verzinnen uh, uh, echt? Want het, da, in dit, ja, in dit onderzoek ging handelen. het om... vleeseters zijn egoïstische egoïs, egoïs hufdes. Daar kwam het nou, op neer. Daar ging het niet over. Hoor. Zo, dat werd zo door de pers opgepikt. Oh, maar goed, okay. dat doet ja. er nou niet meer toe. <laughs> want op zich, het onderzoek, als het gedaan was... was het best een leuk onderzoek. Maar we denken nu... Dat het helemaal niet gedaan is überhaupt. En dat, dat van dit onderzoek er ook helemaal geen data zijn, oh, denk ja. ik Dus er is alleen die tabel. Maar het verzinnen van data, in de zin, wat dus blijkbaar ook is gebeurd, dat je gewoon een, een datamatrix maakt, nou, dat schijnt nog verschrikkelijk moeilijk te zijn om ja. data te maken die, uh, die echt lijken. Dus dat, dat is eigenlijk al heel knap. Ja, en, Diederik dat... was ook best slim hoor. Ja, is Koelloude, ja, cool, afgestudeerd ook. Uh, vindt u zelf nou iets te verwijten? Nee. Want? Nee. Nee, Mag ik, ik dan een voorzetje geven? <laughs> als psycholoog heeft u een mens verkeerd ingeschat. En als hoogleraar heeft u voetstootse data aangenomen. Dat ze waar zijn. Ja, maar ja, ik vind. En ik denk dat je ook in het vakgebied moet zitten. om dat te begrijpen. Dat zo gaat het. Je gaat niet allemaal elkaars data controleren. Je vertrouwt elkaar. We worden allemaal opgevoed met een hele strenge integriteitsnorm. En dat is zo verinnerlijkt dat je er vanuit gaat. Dat, dat, dat, je gaat er gewoon niet vanuit dat iemand dat doet. Maar ja, is... laten we Popper er even bij halen, totdat het tegendeel bewezen is. En dat is nu. Dit gaat u nooit meer overkomen, vermoed ik. Nee, nee ik denk dat dit inderdaad wel. En ik denk ook dat hierover gesproken gaat worden nou, in ons ja. vakgebied. Ja. Van wat. Wat kunnen we doen? Want het is natuurlijk. Normaal is het zo dat uh, AIO's en studenten verzamelen hun eigen data Dus dit was al een beetje vreemd, omdat het bleek dat Diederik zijn uh, medewerkers de data van hem kregen. Maar laten we eerlijk zijn, u geeft aan. Ik had wel wat vermoedens. Er waren wat rare dingen. Uh, eigenlijk had er dus toch wel wel een belletje moeten gaan rinken. En had u aan de rem moeten trekken? Nou, er ging ook anders. een belletje rinkelen. Ja, want maar daar u heeft u dacht, niks mee gedaan. We moeten nog even gaan kijken hoe, of die analyse wel goed is. Nou, ja. Uh, maar ik vertrouwde ook volledig op uh, dat daar, uh, op Diederikse integriteit. En, dat er, en ik dacht, er zit nog een student of een medewerker achter die er ook mee bezig is geweest. En het is echt heel erg ongebruikelijk dat je tegen een collega zegt: Ik vertrouw je niet, laat me je data je zien. Dat gebeurt echt nooit. In het algemeen, wat voor een invloed heeft dit nou, dit geval, op de sociale psychologie als wetenschapsveld? Nou, Ik denk dat de discussie in ieder geval zal gaan... over de hele sterke druk om te publiceren. Want dat is waarschijnlijk wat erachter zit. Dat mensen heel erg onder druk worden gezet... om veel onderzoeksresultaten te hebben. Maar zult u ook tegen en... wantrouwen aan gaan lopen nu? Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat als... Uh, als en dat was bij Diederiksen' promotie. ook al. Ik weet nog dat, dat een van de mensen in de oppositie zei... Uh, het lijkt wel of u met een toverstokje data hebt verzameld. Zo ja. mooi zijn de resultaten. Dat was dus ook zo. En, <laughs> en Dus het waren hele mooie resultaten. En, en ik denk dat we... Ja, ik denk sowieso dat, um, dat hoogleraren misschien vaker de data van hun AIO's gaan uh, na na-analyseren. Ja. Dat doen we eigenlijk normaal nooit. Je laat die AIO dat gewoon doen. Maar in dit geval was het natuurlijk omgekeerd. Hè? In dit geval was de hoogleraar de data ja. aan het... Uh, Verza aan het fake check. en gas aan check. de AIO's. Ja, mevrouw Vonk, beter controleren. Hartelijk dank voor uw commentaar. Oké. Okay. Goedemorgen. Tien jaar na 9-11 lopen New Yorkers nog steeds rond met psychische problemen door de aanslag. En dat aantal zal blijven groeien. Wessel de jong doet verslag straks. Eerst naar Sean Bakker. Nou, nog steeds rustig, Sean? Nou ja, rustig is een groot woord. Heel normaal staat, eigenlijk. Ja. ja, 38 files, 150 kilometer. Eigenlijk geen bijzonderheden. De meeste vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag voor knooppunt Prins Klaasplein, 9 kilometer. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht, bij de afrit Maren, 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Lara Rensen en Marcel Oosten. Twaalf keer per jaar vergadert het Europees Parlement niet in Brussel, maar in Straatsburg. Het Europees Parlement wil dat nou één keer per jaar minder doen, maar dat pikt Frankrijk weer niet. Het is een procedure begonnen bij het Europese Hof en Nederland steunt dat. Dit tot ergernis van PvdA-kamerlid Nebhat Al-Bayrak. Die wil het kabinet vandaag dwingen om het Europees Parlement te gaan steunen. We proberen heel veel geld te besparen in Europa. En nu heeft het Europees Parlement gezegd... wij doen daaraan mee door één keer minder op en neer te reizen... van Brussel naar Straatsburg om daar te vergaderen... Dat bespaart 10 miljoen euro en 1500 ton uh, kooldioxide. Frankrijk zegt nee, want dat is tegen de afspraken in. En heeft een zaak uh, aangespannen tegen het Europees Parlement. En wij willen graag dat de Nederlandse regering het Europees Parlement hierin steunt. En dat weigeren ze. Maar Frankrijk redeneert, er moet gewoon in Straatsburg vergaderd worden. Dat hebben we in het verdrag afgesproken. En het kabinet zegt, ja daar hebben de Fransen eigenlijk gelijk in. Nou, dat is, dat, is, dat is een bizar argument. Iedereen, uh, ook in het Europees Parlement, de meerderheid wil gewoon één zetel, één vergaderplek. Dat bespaart echt bakkenvol met geld. Maar dan moet je het verdrag voor wijzigen. En het, het kabinet zegt eigenlijk, ja, zolang dat verdrag niet is gewijzigd... Uh, zetten we ook dit piepkleine stapje maar niet. En dat is natuurlijk absurd. Ik vind het niet te verkopen. Volgens het verdrag zijn er twee vergaderplaatsen voor het Europees Parlement. Eén in Brussel, één in Straatsburg. Is dit eigenlijk niet een beetje een gekunstelde manier van u en van het Europees Parlement om minder in Straatsburg te gaan vergaderen. Want eigenlijk moet dat verdrag gewoon een keer worden aangepast. Dat verdrag moet absoluut aangepast. Dat is een lang gekoesterde wens. Het, is, het zijn bakken vol met geld die aan dat uh, vergaderssequie opgaan. Je moet je voorstellen dat je een heel parlement... Uh, constant van de ene stad, uh, wat zeg ik... van het ene land naar het andere land verhuist. Uh, met alle ondersteunende diensten. Het, het, het, nogmaals, het heeft milieueffecten die zijn uitgerekend. En het Europees Parlement bij meerderheid wil ook dat dit anders is. Maar ja, er moet wel uh, bij unanimiteit door alle Europese lidstaten besloten worden... dat nou in dit geval dus Brussel alleen nog maar de vergaderplek van het parlement is. En dat tast natuurlijk de positie van Frankrijk aan. Maar het, ik vind het in deze tijden van bezuinigingen echt niet meer passen... dat je zegt, zelfs een klein stapje om geld te bezuinigen daar... dat je dat blijft blokkeren. En eigenlijk, ja, het kabinet geeft ook geen steekhoudende argumenten... anders dan, ja als je het echt wil regelen, moet je het verdrag uh, veranderen. Nou, ga ervoor, maar laat dit alsjeblieft niet. Maar wat dat verdrag veranderen betreft, uw fractiegenoot Timmermans is jarenlang staatssecretaris van Europese Zaken geweest. Die heeft het verdrag ook niet veranderd. Nou, want hem lukt dat in zijn eentje ook niet. Het is wel altijd het streven van het Nederlands kabinet geweest. Dus wat ik zeg is dat ze eigenlijk strijdig ook met hun eigen streven handelen door deze zoektocht van het Europese parlement nu tegen te werken. Alle lidstaten zijn QQ belanghebbend in deze zaak. En ze kunnen tot 20 september zich in deze zaak mengen. Vandaar dat ik er ook op hamer dat het nu snel gebeurt. Want als die deadline voorbij is, kun je ook niet meer in die zaak mengen. We hebben hier toch de mond vol van dat Europa minder moet kosten. Nou, grijp deze kans dan. We van kamerlid Al Bayrak en Wilco Boom sprak met haar. Oh shit! Het lijkt me dat iets in het world Trade Center is. Het een Carl. Ja, yes, hij hit in building number one. De andere building. Ja, yes, hij bleek right in. Into... En er was smoke everywhere en mensen uit de Over there ze uit de windows. Good lord. Er zijn no geen woorden. Correspondent Wessel de Jong gaat deze week terug naar 9-11. Aanstaande zondag is het tien jaar geleden. De aanslagen op het World Trade Center in New York. Die Amerika en de rest van de wereld onherroepelijk hebben veranderd. Zo'n half miljoen mensen kregen in New York direct te maken met de aanslagen. Vooral leden van de hulpdiensten kampen nog steeds met de gevolgen. Ongeveer 10.000 New Yorkers lijden aan een posttraumatisch stresssyndroom. En er zullen zich de komende jaren nog een paar duizend melden bij psychologen. Zo is de verwachting. Hij was op 9-11 een commandant van een van de ambulance diensten in New York. En eigenlijk heeft Earl Holland nog geen eens zoveel gedaan op de dag van de aanslagen. Er was niet zoveel te doen, want er waren geen patiënten. Maar ik was ook verantwoordelijk voor de vermiste van ons. Daar heb ik last van gekregen. Ik was ook een van de eerste responders op de Crash Not too long after 9-11. Na alle begrafenissen was ik een van de eerste die ter plekke was bij het vliegtuig dat in november neerstortte op Queens. Vlak na 9-11 dus, vertelt Holland. En dat waren nog wel eens bijna 300 doden. Dat was een van de laatste druppels die voor Holland de emmer deed overlopen. Nu kan ik erover praten wat toen is gebeurd. Over de alarmen die afgingen, van redders die niet meer reageerden. En ik heb de rook geroken en wist dat daar in het puin duizenden mensen lagen, zegt Holland. Terwijl hij naar adem hapt en zich verbijt. Wanneer did je realize dat er iets was met Um, not until years after. You're, you're always in denial um, especially in this industry, in the emergency medical services industry. Pas jaren later realiseerde ik me dat er iets mis met me was. In de medische hulpdiensten ontken je altijd dat er iets is. heroes. heroes, Je wordt niet alleen geacht een held te zijn. Het is gewoon zwak om iets te hebben. Het Mount Sinai Medical Center in Harlem heeft het grootste medische programma dat 9-11-slachtoffers helpt met het posttraumatische stresssyndroom. Dr. Hurtado is één van de behandelende artsen. Do you still get new patients? We still do, can you patients. Um, you know, what happens a lot of times with with a lot of our uh, particularly the patient population that we serve a lot of first responders, um, a lot of police officers, firefighters, um individuals that um, take a lot of pride in being um, the caretakers not being the ones being taken care of. Veel leden van de hulpdiensten, ze scheppen er een zekere eer in dat zij degene zijn die hulp verlenen. En het dus niet zelf nodig hebben. Mostly depression and anxiety. De klachten van onze patiënten zijn gevarieerd. Ze hebben last van depressies en angsten. Je ziet alleen calls, calls, calls, kaals. Iedere dag. En de laatste twee jaar is toen het voor mij begon te boil Wat betekent boil over? Wat gebeurt er? is boil over? Ik kon niet meer doen. Ik was gewoon op de corner, getting assigned a call. En ik was debating met me of ik het wel ga doen. De laatste twee jaar ging het diep meer. Het kookte over. Ik bleef in een hoekje zitten. Ik kreeg een oproep en vroeg me af of ik het wel ging doen. Dus, so, you know, als ik crying and en in de mirror en ga naar huis en in mijn room voor een paar uur. Ik zat opeens te huilen, ging naar huis en sloop me een paar uur op in mijn kamer. Kon niet meer omgaan met mijn familie. Toen was het wel duidelijk dat ik hulp nodig had. Isolation, um, you know, depression. And I was fortunate that it was able to be recognized by a... Maar gelukkig werd mijn trauma erkend en werd ik door deze fantastische mensen hier behandeld. In het begin was ik hier wel drie keer per week, vertelt Holland. Een psycholoog op Manhattan is normaal onbetaalbaar voor gewone mensen. Maar voor hulp en 9 11 slachtoffers heeft het congres in december vorig jaar nog eens ruim 4 miljard dollar vrijgemaakt voor de komende jaren. En the day itself, 9-11. It's coming up, as you said. What are you going to do at this specific day? Apple Pack. Uh, recommendations from the people here. Aanstaande zondag gaat Holland appels plukken. Meer over 9-11, 10 jaar 9-11, vindt u op onze website nos.nl. Bijvoorbeeld hoe, hoe schrijvers en zangers omgegaan zijn met die aanslagen. Op nos.nl, meer daarover. Nou, 9 uur meer over de bezuinigingsplannen van het kabinet... op de persoonsgebonden budgetten. Daar uh, komt niet zoveel uit, dat heeft u al gehoord. De reacties zo dadelijk, ook de zorg voor asielzoekers, daar deugt niet veel van. En mevrouw Koes belt met ons over het systeem in de auto.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 Wake up. Go als het om pensioenen gaat, zijn er heel wat misverstanden. Zo denkt 50% van de Nederlanders dat als de pensioenfondsen alleen hadden gespaard... er nu geen probleem zou zijn. Dat zou je misschien denken, maar toch is het onzin. Test je pensioenkennis op zinofonzin.nl en maak kans op een iPad. Morgen meer onzin. Kleurprinten al vanaf 1,7 cent per afdruk...